10 uur emonseré met het NMS-journaal. President Obama heeft zich voor het eerst uitgelaten... over een spraakmakende moordzaak in Florida. Hij zei dat het zwarte slachtoffer, Traven Martin, zijn zoon had kunnen zijn. Traven werd eind februari doodgeschoten in de buurt van Orlando in Florida. De buurtwacht die hem doodde had eerder gemeld... dat de jongen van 17 zich verdacht gedroeg. Al is niet duidelijk wat de ongewapende Martin zou hebben misdaan. De zaak doet veel stof opwaaien omdat het om een racistische moord zou gaan... Sommigen denken dat de buurtwacht de jongen alleen volgde omdat hij zwart was. Dat de dader niet werd opgepakt omdat hij zei dat hij uit noodweer handelde. Zette ook kwaad bloed. Obama noemde de zaak een tragedie. De bewindvoerder van Selectis praat met verschillende partijen over overname van de 16 boekwinkels. Het moederbedrijf van de 16 winkels kreeg gisteren uitstel van betaling. Het bedrijf zit in geldnood, maar volgens bewindvoerder Dingemans zijn de winkels toch aantrekkelijk voor kopers. De winkels zien er tip top uit, ze zijn mooi en draaien op zich niet slecht. De winkels van Selectis blijven voorlopig open en medewerkers krijgen gewoon salaris. Het salaris van de ruim 50 mensen op het hoofdkantoor wordt waarschijnlijk voorlopig uitbetaald door het UWV.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 En dan het weer, morgen wolkenvelden, periode met zon. In de noordelijke provincies wordt het 12 tot 14 graden, in de rest van het land 15 tot 18 graden. Dit was het nos journaal. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, zaakjes vissen, we voetballen, een voetballer. Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Nou. Verhuizen voor minder dan je denkt. Wat kost een erkende verhuizen.nl?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 Plus geeft meer voordeel. Veel meer. Kijk met onze Plus Weekend aanbieding. Pitloze witte druiven, bak 500 gram, 1 plus 1 gratis. Plus geeft meer, vooral in het weekend. En het weekend begint daar Plus al op vrijdag. Dat wordt weer een fruitig weekend. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn, met Twan van Peperstraten. Goedenavond, het was een prima dag voor het Nederlandse schaatsen. Op dag 2 van de WK afstanden in Ereveen was er 1 keer brons, 3 keer zelven en 2 keer goud. Veel meer, uh, dan dit had ik absoluut niet eens durven dromen. En, uh, je hoort gewoon straaljager langs je heen gaan. Ja, heel erg blij mee, het was gewoon geweldig. Sven Kamer en Stefan Groothuis, verder de ommekeer van hockeybondscoach Paul van As. Die enkele maanden geleden teunde nooier en taken taken maar uit de oranje selectie zetten. En ze nu er toch weer bijhaalt. Het gaat niet om mij. Want voor mij, geloof me, voor mij was het makkelijker geweest om het hierbij te laten. Maar ik ga er gewoon doorheen, want ik ben ondergeschikt aan het proces dat ik zelf heb gestart. En het zijn generatiegenoten, vrienden en collega's, Frank de Boer en Filip Cocu. En zondag staan ze tegenover elkaar in een zeer belangrijke wedstrijd, Ajax-PSV. Straks onder meer het verhaal achter hun bijname. Maar uiteindelijk was het zo erg dat uh, Philip eigenlijk wel die trofee uh, ging overdragen. Dus... Uh... Eigenlijk zijn we kasten 1 en kasten 2 op dit moment. En Epke Zonderland, de turner, tonen vandaag vormbehoud in Duitsland. Maar wat betekent dat? Tot 11 uur is dit langs de lijn. En we gaan eerst naar Wouderstein. Daar won Groningen met 1-0 van Excelsior. Ragnar Niemeijer was getuige van die wedstrijd. En is de ronde van Groningen al afgelopen, Ragnar? Nou, om die er nou te gaan houden vanavond na een 1-0 overwinning. Doelpunt Burnett na 19 minuten is misschien wat veel, want uh, zo'n goede wedstrijd was het niet. Ik vond wel dat je kon zien hoor dat in het begin van de wedstrijd Groningen de indruk maakte dat het iets wilde vanavond. Dat het liet zien dat het nog wel degelijk ambities heeft richting die top 9, die top 8. Richting de play-offs aan het einde van het seizoen. Groningen stijgt ook een aantal plaatsen op de ranglijst. gaat van 11 naar nummer 8 passeert NEC Roda RKC en komt nu op 35 punten te staan. Dat past veel meer bij Groningen dan zo'n 11e positie tot vanavond. Een doelpunt vroeg in de wedstrijd. Excelsior viel me tegen. Ik heb vorige week de wedstrijd gezien tegen Roda. Hier een 2-1 overwinning. Je ziet vaak dat Excelsior toch wel vrij speelt, Dat de ploeg niet bang is. Op dat kunstgras gesteund door de omstandigheden. Dat er lekker wordt gebald. Maar daar was vanavond eigenlijk weinig sprake van. Het was een wedstrijd met weinig kansen. Met weinig leuke momenten. En waar Groningen in het begin van de wedstrijd het positioneel en qua tempo wel op orde had... werd het in de tweede helft ook minder. En Aan het eind van de rit ja, kan er nog zomaar in de slotseconden een kopbal van Janga invallen... Er komt nog een voorzet vanaf de rechterkant. Ja, gaat hij erin, dan wordt het gewoon gelijk. En Leids-Groningen weer eh, schipbreuk. Maar goed, het is nu eh, zo dat er voor de tweede keer in negen duels wordt gewonnen. Dat het allemaal op de rit lijkt. Ja, ik hoorde nog wat protesten bij Excelsior. Er was op een gegeven moment sprake van een overtreding van Sparf. Die had dan een gele kaart. Maakte nog een keer een overtreding op het middenveld. Vlak onder het oog van scheidsrechter. Dennis Hiegler ja, trekt hij daar uh, een twee keer geel, en dus rode kaart, dan wordt de wedstrijd misschien nog anders. Maar Excelsior was krachteloos, machteloos en Groningen nam dat eigenlijk over in de tweede helft. De tempo ging wat omlaag, er waren geen beslissende pases meer, er werd veel gewisseld en dat kwam de wedstrijd ook niet ten goede. Als je dit uh, vergelijkt bijvoorbeeld met die wedstrijd van gisteren, die halve finale van de beker tussen uh, AZ en Heracles, ja, dan zie je pas het verschil. Dan moet je eigenlijk concluderen dat het vanavond niet veel was en dat alleen Groningen blij is. Zonder supporters overigens een protest, want Groningen je houdt dus drie punten over aan het bezoek aan Rotterdam. Ragnar, dankjewel. Later in deze uitzending nog reacties vanaf Stijn. Sven Kramer zei het al aan het begin van het seizoen. Hij wilde WK-goud pakken op de vijf kilometer. En vandaag deed hij het. En daarmee sloot hij het jaar van zijn comeback weergaloos af. Kramer reed in af 6-13-87. Bijna een barrecord, en genoeg om Bob de Jong voor te blijven. Ja, fantastisch. We begonnen erg hard en uh, ja, ik wist dat het zwaar werd om, uh, om die rondetijden te gaan volhouden, maar uh, ik kon ze goed genoeg houden om voor de winst. Was jij geïmponeerd door de tijd van uh, Bob de Jong? Ja, nou, uh, het was wel een goede, maar geïmponeerd was ik niet. Wat dacht je, waar was de winst te halen? Ja, vooral in het begin. Uh, Bob begon met 35. En uh, ja, is gewoon, uh, als je wil winnen, is uh, 30-5 dodelijk. En jij wist natuurlijk ook wel, uh, uh, je had die verhaal ook gehoord dat het nogal zware omstandigheden waren. Ja, maar toch, uh, als je. Iedereen roept het wel en uh, dat noemen we zich dan uh, deskundigen. Maar als je gewoon kijkt, dan uh, rijdt Zappelijk rijdt haar beste tijd hier ooit op halve uh, De 500 meter is gewoon hard, de 1000 meter Steven Groos is gewoon hard. Dus allemaal uh, al, uh, zo heel slecht was het niet. Ja, daar leiden jij het af van, uh, ja, dat zal dan wel meevallen. Ja, je moet gewoon uh, goed en kritisch naar kijken. En uh, dan, uh, dan, dan moet gewoon een, een van mijn betere tijden ooit hierin zitten. Mm -hmm. Je rijdt met blokhuizen. Um... Ja, die mag ook nog wel een deel van je bosje bloemen afgeven, volgens mij. Ja, die krijgt hij ook wel hoor. En, uh, ja, blokhuis uh, begon heel voortvarend. En uh, ja, dat, dat wist ik. En dat wisten we allebei, we zouden gewoon allebei hard ingaan. mijn uh, Blokhuis start binnen. Dus, ja, dat is gewoon, je moet al uh, van een hele goede huis komen. Wil je blokhuis met een buitenbaan eruit open, openen? en dat lukt gewoon niet. En, uh, goed, we konden mooi een paar ronden oprijden en ik kon de laatste paar ronden nog verschil maken. En Ik bedoel ook, en dan je ook twee keer mee op de kruising. Ja, absoluut. Zeker. En uh, ja, dat, uh, dat doet gewoon goed. Um, en ja, er werd zelfs over het badekoor hier gesproken. Er was een tijd dat jij heel erg goed was. Um, dat zegt wel eigenlijk ook wel een beetje hoe bizar dit seizoen verlopen is, hè, gezien de voorgeschiedenis. Ja, dat had ik er nooit voor mogelijk gehouden. Uh, als je kijkt naar waar ik vandaan kom, uh, ja, ik kom gewoon, uh, kom gewoon echt uit de goot. <lacht> en, uh, ik, heb gewoon, uh, ik heb het gewoon heel zwaar gehad. En als je dan, uh, binnen een seizoen Vorig jaar was ik nog als toerist op het week afstand in Insel. En als je nu uh, binnen een jaar 6, 13 rijdt, uh, is het eigenlijk ongekend. Is dit nou, want je had het hier lang over, al, al, al aan het begin van het seizoen ging het over deze dag in feite. Um, is dit dan de belangrijkste gouden medaille van dit seizoen? Ja, dat is wel een van de belangrijkste. Voor, he, voor eerst was dit inderdaad wel de allerbelangrijkste. Aller maar goed, uh, ja, het ging onverwacht goed en snel goed. Daardoor eigenlijk de EK en de Weken ook heel erg belangrijk voor mij, uh, mij werden. En, uh, waardoor deze eigenlijk gelijk met die andere kant te staan, terwijl dit eigenlijk mijn ja, hoogtepunt zou zijn, uh, is het uiteindelijk ook geworden. Maar ja, niet, niet alleen dit. Wat zei Bob de Jong na nou afgelopen, Die schudde nog even de hand. Ja, nou ja gefeliciteerd. Dat was het. Ja. Sven Kramer. En dan nog Stefan Groothuis. Hij was al wereldkampioen sprint en werd het vandaag in Tielf ook nog eens... op de duizendmeter wereldkampioen. Tielf ontplofte in de zinderende rit van Groothuis... tegen zijn ploegenoot Kjeld Nuis, die tweede werd. Ploegenoten die elkaar tot het uiterste dreven... in een van de mooiste ritten van het afgelopen schaatsjaar. Een reportage van Steven Dalebout. Ik heb van die tijd vooral Van Davis? Uh, nee, ik had het wel meegekregen, maar nee, haak niet. Heel voor Ah, weer dit. Stefan Groothuis redelijk uit de startblokken maar dat blijft toch altijd moeilijk bij hem. Hè? Maar Kjeld was hard weg, Kjeld was heel goed weg. Ja, je moet in die laatste rit dan maar toch eventjes doen. Hè? Het valt een beetje stil hier en niemand rijdt meer in. En uh, je bent echt de laatste die, uh, ja, die zijn kunstje mag, uh, mag showen. En uh, ja, dat hebben we fantastisch gedaan. Gewoon van vanaf uh, stap 1 was draag. Probeer juist nou die voorsprong natuurlijk in stand te houden en technisch goed te blijven schaatsen. kan een heel klein missertje in de, in de tweede binnenbocht. Maar mijn opening was perfect. 16-4 en de slotronde ook. Groot is nu aan de leiding, de wereldkampioensprint, wat doet hij ten opzichte van Shaunie Davis? Hij is met de ronde van 25-0, is hij sneller. Wanneer had jij door dat het 5-0 was, toen je waarschijnlijk de bocht weer uitkwam? Nee, toen ik hier uh, bij de bankjes was, toen kreeg ja. ik door. Eerder niet, ik, ik wist het niet, hij ja, merkte wel snel rondjes, maar ik had geen idee wat voor, hoe snel de ronde was. Je moet er nog één buitenbocht, maar kijk, en, kijk naar Kielp luisteren, Kielp luisteren, ik wil winnen, ik wil winnen, ik wil winnen. Oh, die bocht, ik heb er nog steeds pijn aan mijn oren. Het is echt fantastisch. Snelheid, ...maar Groothuis wint is dus 1 83 de kloppen tijd en die gaat er aan. Die gaat er aan. Groothuis wereldkampioen op de 1000 meter. En Nuis wordt tweede. Ze zijn hand in hand nu aan het uitrijden. En Stefan Groothuis, de wereldkampioen sprint... ...pakt hier zijn tweede wereldtitel van het jaar. Arm om arm met Jack Orny daar op de kruising. Top hè? Ja, maar ja, dat is wel een beetje hoe ons team in elkaar zit. Uh, we gunnen elkaar wat, alleen uh, pas na de streep... En daarvoor, dus voor de streep, dan helpen ze elkaar en dan zorgen ze dat ze elkaar beter maken. Na de streep doen ze dat ook, maar tijdens de wedstrijd willen ze elkaar gewoon eraf rijden. En ik denk dat het zo hoort. En dat is ook wel een beetje de kracht van ons team. Um, ja, ik wou zeggen held op sokken, maar het is held op blote voeten. Held op blote voeten, exact. Nee, ik, nou, held zeg jij, uh. nee, ik, ik trek een paar, uh, paar uh, sokken schoenen nu aan. Ja, sorry, ik ben even afgeleid, want ik moet ondertussen opschieten voor de prijsuitreiking en nu is het alleen een helte blote zak, maar ook in een blote, blote benen. Ja, komt terug van het podium ja. samen uh, met Johnny Davis. Wat, wat zei hij? Ja, gefeliciteerd. Hij uh, zei uh, fast lap man, 25-0. Uh, je hebt het ook al een paar keer eerder gedaan. Dus ja, snelle ronde, die heb je gewoon nodig om te winnen hier. En, uh, ik liet hem nog even mijn zoontje uh, zien op de, op, op de tribune. Ik zeg, dat's, uh, dat is dus, uh, hij. Dus ik vond het wel leuk. Hij heeft er zelf ook een kindje natuurlijk. Wat een seizoen voor jou, hè? Ja, geweldig. Gewoon uh, wereldkampioen en uh, wereldkampioen. In af sprint en wereldkampioen af afstand in één seizoen. weet kan wel niet, hè? Goud voor Stefan Groothuis en zilver voor Kjeld Nuis. Ik ben wel blij voor hem, uh, Hij is wereldkampioen sprint geworden en... Uh, dat was een klasse prestatie en om het hier toch nog maar even een keer te laten zien, je weer opladen voor dit 2K. Nou, dat is toch fantastisch. En uh, ik heb wel een beetje het gevoel dat we dit samen hebben gedaan, ja. Heb je heel erg uh, diep in je hart misschien toch ook wel een beetje het gevoel van, ja, ik had toch ook op het hoogste, op die hoogste tweede kunnen staan? Ja, natuurlijk. Anders uh, ben je geen topsporter, ja. Tuurlijk, het eerste, maar je ziet die laatste 10 meter al dat je niet gaat halen. Dus uh, het enige, uh, het ene hoogst haalbare is dan de tweede plek. En als het dan lukt, ben je super blij. En de vrouwen hadden vandaag één afstand op het programma staan, de 1500 meter. Irene Wust verdedigde daar haar titel, maar zag dat de Canadese Christine Nesbitt iets sneller was. Gisteren nam Wust nog met een lach het brons in ontvangst op de 3 kilometer. Dat lag vandaag ietsje anders. Ja, je kan moeilijk zeggen dat het, het zilver is met een gouden oranje. Het is toch wel, natuurlijk wel iets wat een teleurstelling. Ik, bedoel, ik heb het ook niet onder stoelen of banken geschoven. En het doel was duidelijk voor vandaag. Ik wou vandaag gewoon voor het goud gaan op die 1500 meter. Toch een beetje ook mijn afstand. en uh, ja, Als je dan zo dichtbij zit en het lukt dan toch net niet, dan is het toch wel een klein beetje teleurstelling. Als je, als je naar je race kijkt, wat um, gevoel krijg je, kijk je daarop terug? Ja, allemaal gewoon een oké okay race. Alleen ik had de moeite in de opening, kreeg niet echt lekker snelheid. Een beetje een paar foutjes bij de stad. En ik denk toch een beetje dat, dat is, ik zo graag voor eigen publiek wil, dat ik zo gretig ben. Dat je dan toch net niet helemaal lekker raakt en niet helemaal lekker loopt. En... Van de andere kant reed gewoon een prima race. en Een eindtijd van 1.56.4 uh, is gewoon hartstikke prima voor nu, voor de omstandigheden in t En, nee, en dan, heb... dan heb je het vooral als het begin van de race, want je leek je wel te herstellen, toch? Ja, ja nee, daarom. Het was ook uh, bedoeld als verder een prima race. Alleen de opening was iets minder, maar... Ja, wat ik zeg, die eindtijd voor nu is gewoon een hartstikke goed gezien de omstandigheden. En ja, ik zit ook maar... Het is maar een klein verschil met goud. Dus wat dat betreft uh, ja, kan ik mezelf niks verwijten en heb ik gewoon... Uh... Een hele goede rit gereden. Alleen was het vandaag helaas niet, net niet genoeg voor goud. Ja, ik word gisteren derde en vandaag tweede, Dus het is echt niet teleurstellend of zo. En er zijn genoeg mensen die een moord voor zouden doen om een WK op een podium te staan. Ja, en Nesbit is ook niet slecht, hè? Nee, daarom. Kijk, Nesbit, die rijdt hier ook hartstikke ijzersterk. Die rijdt hier E56-0. En voor nu de omstandigheden, dat is gewoon heel erg hard. En Nesbit en ik waren heel het jaar al stuivertje, dus om dan te verliezen van Nesbit is echt geen schande. Ja, maar lekker is dat... Uh... Want ja, wat nu? Wat nu? De rest van deze week? Nou, uh, morgen is het duizend meter op programma en, uh, is het programma. Daar zit Nesbitt ook weer. En Richardson, dus dat wordt een hele zware. En uh, ik ga ook waar de duizend meter die zeggen van ik ga voor goud, Want tuurlijk ga ik daar wel voor. Maar ik denk dat, dat als je heel reëel kijkt, dan is Nesbitt toch wel toe te kloppen. Vooral op die afstand. En heeft Richardson ook al laten zien dat ze heel goed mee kan op die afstand. Dus ik denk dat ik zou ik zeg dat ik voor een podiumplek ga, dat dat reëel is. En uh, ja, daar ga ik, uh, dat ga ik proberen. En brons was er vandaag ook voor Linda de Vries op de 1500 meter. Irene Wuster had het al over de 1000 meter morgen, dag drie van de WK-afstanden. Naast die 1000 meter voor de vrouwen staat er ook nog een 10 kilometer voor de mannen... en een 5 kilometer voor de vrouwen en op het programma. Van 12 tot 6 allemaal te beluisteren vanuit Tielf op Radio 1. Ilse de Lange uit 2006 en The Lonely One. Straks hockeybondscoach Paul van As... die enkele maanden geleden Teun de Nooijer... en taken take maar uit de oranje selectie zette... en ze nu toch weer bijhaalt. Straks het hoe en waarom. Eerst Epke Zonderland. Hij toonde vandaag vormbehoud, zoals het heet, op het onderdeel rek. Dat deed hij in Duitsland in het toernooi der Meisten. Onlangs stapte zijn rivaal Jeffrey Wammers met succes naar de rechter. Hij had bezwaar tegen de beslissing van de Turnbond om Zonderland al aan te wijzen voor de Olympische Spelen. De strijd tussen Wammers en Zonderland ligt nu nog open. Zonderland moest dus voorbehoud tonen en deed dat. Verslaggever Vlado Janowski was erbij. Hoe groot is de opluchting? Ja, best wel groot. Ja, groter dan, uh, dan verwacht ik misschien wel. Ze dus was uh, best wel een grote druk uh, die ik vandaag had. En, uh, ja, ik keek er aan de ene kant vanuit uh, naar, uit, uh, naar vandaag om. Uh, ja, dat vormbehoud dan te halen. Maar uh, nou, het was niet echt uh, met een lekker gevoel. En uh, toen ik die score had gehaald. Dan, uh, ja, toen ging de druk eigenlijk weg. En uh, ja, toen ging ik ook met een lekker gevoel weer door naar de naar de brug, hè, kwalificatie. Hoe heb je verder zo'n dag beleefd? Uh, heb je ook het gevoel alsof het een finale is? Alsof je een finale moet turnen, Of denk je, ja, ik kan het alleen maar slecht doen? Ja, eigenlijk in... Uh, ja, dat gevoel wat, ik, wat je in kwalificaties ook wel eens hebt. Want, uh, in principe op Rekstok uh, kan ik voor mezelf eigenlijk alleen maar verliezen. Want uh, ja, je gaat ervan uit dat je die finale gewoon gaat halen. En als je dat niet haalt, dan heb je niks. En in die finale, dan, dan is er wat te winnen. Dan kun je voor die gouden plek gaan. Dus eigenlijk voel ik ook meer negatieve druk in de kwalificatie dan in de finale. En dan uh, sta ik eigenlijk met een beter gevoel uh, uh, op, de, of op het podium. En, ja, en dat gevoel had ik eigenlijk vandaag ook weer met, uh, met Rekstok. Dus uh, blij dat het dan uh, voorbij is. Stond je hier eigenlijk wel fris en fit? Nou, niet helemaal, maar dat heeft ook met het seizoen te maken. We hebben vanwege het test-event uh, we best wel lang door moeten trainen op oefeningen. En ja, die trainingsperiode die uh, je ja, eigenlijk uh, die periode ervoor had moeten hebben... die, uh, die had ik, moest ik erna pakken. Dus, en daar ben ik nog steeds mee bezig. Dus uh, dit was eigenlijk een zijspoortje om, uh, om het uh, vormbehoud te halen. En uh, ja, daarom heb ik ook gekozen om gewoon uh, niet een al te moeilijke oefening te doen... En uh, ja gewoon het veilige voor 70 te gaan. En uh, nu, uh, als we klaar zijn met, uh, met dit toernooi... dan ga ik nog even lekker verder trainen op uh, de losse elementen. En uh, op uh, nieuwe elementen, voornamelijk ook een brug. En dan richting uh, het EK, wat eind mei is dan uh, inderdaad... dan uh, ben ik uh, weer wedstrijd fit als het goed is. Maar uh, ja, op dit moment nog niet. En dan, daarom is het extra lekker dat, het dan toch, uh, je, dat je oefening dan goed doorkomt. Je hebt nu net als Jeffrey Wammers voor getoond. uitgetoond. Jullie voldoen nu allebei aan alle eisen voor de... Uh, kwalificatie voor de Olympische Spelen. Ja. Dus, wie moet er nu naar de Olympische Spelen? Uh, ja, ik heb de, ben nog steeds uh, voor overtuigd dat ik, uh, dat ik degene ben die de, daar uiteindelijk moet gaan staan. En, uh, we hebben nog een aantal toernooien en ik hoop dat ik die kan gebruiken om uh, dat, uh, te, dat te laten zien. De Bond heeft altijd gezegd: degene met de meeste kans om op, op een medaille op de spelen. En dat ben jij in ogen van de Bond. Uh, maar de rechter heeft ook bepaald: de komende wedstrijden moeten ook nog worden meegewogen in de eindbeslissing. Uh, heb je daar nog wel vertrouwen in? Of denk je van ja, hoe, hoe ga je de komende ma maanden dan nog door? Uh, nou, ja, voornamelijk uh, ja, het gevoel uh, houden dat je, dat je uiteindelijk daar uh, in de zomer op die spelen staat. En met uh, ja, positieve uh, gedachten in ieder geval uh, ook de wedstrijd ingaan. En, het is natuurlijk uh, sowieso, wil je gewoon ook goed presteren met dit toernooi. Omdat hij die, die ook gebruikt in, in het voorbe voorbereidingstraject. En die wou, ik wou ze ook sowieso al doen. Dus je wil eigenlijk altijd, altijd al goed presteren. En uh, ja goed, uh, ik ga ervan uit dat ik nu gewoon uh, uh, net zo'n seizoen draai als de afgelopen jaren. En natuurlijk liever uh, nog iets beter. Dus ik heb ook wel vertrouwen in dat ik dat ga doen. Dus eigenlijk is het belangrijkste voor jou fit blijven? Ja, nou, daar komt het wel op neer. Fit blijven, zodat ik uh, nu goed kan trainen. Dat ik uh, nog wat, uh, mijn oefening nog wat kan uitbreiden. En dat ik zometeen uh, genoeg ruimte heb om die oefening erin te slijpen. En uh, ja, gewoon lekker uh, die wedstrijd in, in te gaan. En, uh, met, in, met een uh, goed gevoel. En je lacht weer? Ja, ik kan, uh, ik kan nu zeker weer lachen, ja. Een lachende Epke zonder land. We gaan het hebben over voetbal. FC Groningen snakte naar een overwinning. Na vier nederlagen op een rij. En die overwinning kwam er vanavond uit tegen Excelsior. 2-1-0 door een doelpunt van Burnett. Na 18 minuten spelen al. En daardoor klom Groningen naar de achtste plaats op de ranglijst. Ronald van der Geer in gesprek met een ongetwijfeld zeer opgeluchte coach van FC Groningen, Pieter Huistra. Er zit er iets van trots in jou, als je kijkt naar de inzet en de passie die jouw ploeg vanavond getoond heeft. Ja, zeker. Ze, hebben, ze waren onverzettelijk. Ze hebben keihard gevochten voor elke meter. Zeker in de tweede helft. Dan zag je dat het voetbal wat minder werd. Maar ja, de, de werklust, het verdedigen, het, het samen doen dat was uitstekend. En ja, dan kun je ook deze wedstrijd hier gewoon winnen. En dat hebben we gedaan. Is dat ook waar je de nadruk op hebt gelegd de afgelopen week? Want na vier weken ja, kom je met een, moet je met een beleid komen. Nou ja, dat beleid hebben we natuurlijk op elk moment in het seizoen. Maar het is wel duidelijk dat je op het moment dat je te gemakkelijk de goals tegen krijgt... dat je moet zorgen voor een verdedigende basis. En ja, dat hebben we vandaag wel goed neergezet, vond ik. Je stond ook echt als een schoolmeester langs de kant, hè? Je moest continu bij de les houden. Ja, en dat is hier op Wouden iets makkelijker dan in een volle kuip, bijvoorbeeld. Dus dat was wel weer een voordeel, maar... Die jongens die leren ook steeds beter om zichzelf bij de les te houden. Dat is ook heel belangrijk. Als je eerder de visie gewoon continu, 90 minuten lang... de organisatie goed wilt neerzetten, dan is dat belangrijk. En ja, dan, dan is dat mooi. Dat de jongens daar ook voor beloond worden. En het voetbal kan wel veel beter. De eerste helft hadden we misschien 2 of 3-0 moeten maken. Maar de tweede helft was het vooral verdedigen. Was het vooral hard werken en die punten over de meet te slepen. Het is wel moeizaam op gang, hè? Want het... Het begon niet zo heel goed. Oh, ik vond dat we direct goed in de wedstrijd zaten. Ja, je verwacht hier bij Excelsior dat de juiste thuisklub vaak het voortouw neemt. Daar hebben ze al een menige ploeg mee verrast. Ja, daar waren we goed op voorbereid en ik vond dat we eigenlijk direct goed in de wedstrijd zaten. Ik had altijd niet meer hè? op het laatst. Nou, ik was wel blij dat de tijd over was. Ja. Ja. Ja, ik zag je daar. Want ze werden ook moe. Hè? Ik bedoel, dit kost toch heel veel kracht. Ja, gelukkig beide kanten. Uh, jongens zijn wel goed getraind, dus uh, die kunnen dat ook wel goed volhouden. Maar ze hebben uh, ja, voor elke meter gevochten. En dat is mooi om te zien. En als je dan ook nog beloond wordt, uh, nogmaals, dan uh, gaan wij met een goed gevoel weer terug. En uh, het enige wat dan een beetje jammer is, is dat de supporters... Hè, die vaak al niet verwend zijn uit wedstrijden, er dit keer niet bij waren. Maar er waren wel een paar andere hooligans uh, in het uitvak. En die hebben zich goed gedragen, volgens mij. Ja, die ene, vooral, die wat steviger, die zal wel heel blij zijn. Directeur, geloof ik. Ja, maar iedereen, we doen het allemaal met elkaar. En ik weet zeker dat iedereen die Groningen een warm hart toe draagt... gewoon nu opgelucht is. En we gaan er, dit wordt een mooie basis voor de komende wedstrijden. Ben je zelf dan ook wel in de afgelopen weken in de situatie geweest... dat je met de handen in het haar zat? Dat je denkt, ja, weet je, ik kan nu doen wat ik wil doen, maar het komt niet over. Ik ben wel net naar de kappen geweest. Het was wat langer inderdaad, dus ik hoef het wat minder achterover te doen. Zal mij nooit over haar horen? Nee, ja. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, wat, wat, Eén ding dat heel duidelijk overeind is gebleven voor ons als technische staf... is dat je je moet, vast moet houden aan de dingen die je doet. Uh, daar zijn we een hele voorbereiding, een heel seizoen mee bezig. En ondanks het feit dat er wat tegenwind is... gaan we niet allerlei dingen om, omgooien. Uh, wij geloven in onze manier van spelen. Wij geloven in de spelers. En uh, wij geloven er ook in dat het weer op een of andere manier omgedraaid kan worden. Nou, hopelijk is dat vandaag een begin... Als het echt een begin is, zullen we volgende week zien. Dan wordt uh, een mooie wedstrijd tegen Herenveen, Heel belangrijk ook voor ons, voor onze supporters. En uh, ja, daar gaan we nu naartoe werken. Toch gekort wiekte Pieter Huistra in gesprek met Krulbol, Ronald van der Geer... over de overwinning van FC Groningen op Excelsior 1-0. Straks Hildert Adema, coach van de Bamploeg over dierenmanieren. En zoals iedere dag kijken we deze week vooruit naar de tienduizendste... langs de lijn van aanstaande zondag met de Nestor van de zondagmiddag. Postma. Eerst wielrennen. De Belg Tom Boonen heeft de E3-prijs Vlaanderen gewonnen. Hij won de sprint van een grote kopgroep met het kleinst mogelijke verschil. Tweede werd Oscar Freire. In de koers waren veel valpartijen en bij één daarvan, 70 kilometer voor de finish... was ook Koen de Kort van de Nederlandse formatie met die rare naam 1G4I betrokken. Koen, goedenavond. Koen, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is het met je? Uh, ja, ik, ik heb me wel eens beter gevoeld, laten we het zo zeggen. Want wat heb je precies? Uh, ik heb in ieder geval één gebroken rib. Uh, rechts uh, achter. Zes uh, uh, hechtingen in mijn rechterknie En verder aan de rechterkant van mijn lichaam. Bijna geen verandering over. Ja, een gebroken ribben doen minder pijn dan gekneusde ribben. Hè? Dus valt mee. Ja precies. Laten we hopen dat het dan uh, mooi afgebroken is. En dat er verder geen, uh, geen probleem mee zijn. Wat gebeurde er precies? Uh, ja, het was in, uh, in de afdaling van de, van de Bonjeberg en uh, ja, dat, uh, daar zitten wat bochten, de weg is smal uh, en uh, zo'n peloton uh, was een beetje op hol aan het slaan, uh, want we gingen naar de belangrijke, uh, de belangrijke stroken. En uh, er lag uh, ja, echt een hele berg uh, grind en zand op de weg. En eigenlijk had ik geen keus door er precies doorheen te rijden en op dat moment uh, schiet mijn voorwiel weg. Dus uh, val ik met uh, nou, ja, denk een kilometer of 65 per uur uh, op het afval en geluid nog een heel stuk door. En wordt vervolgens aangereden door een hele hoop andere renners. Ik voel de pijn, ik voel de pijn. Er waren trouwens veel valpartijen, hè? Waar, waar ligt het aan? De lente? Uh, ja, het ligt aan de lente. Mooi weer. Iedereen is uh, heel erg gemotiveerd. <laughs> nou, maar het is, ook, uh, het is ook World Tour. Uh, uh, het is gewoon een hele belangrijke wedstrijd. We wegen zijn smal en uh, ja, het hoort er een beetje bij. Maar uh, vooral door het belang van die wedstrijd... Uh, is uh, ik nog extra nerveus. Ja, je was goed in vorm, hè? derde wijd dwars door Vlaanderen. Ging goed mee met, uh, bij uh, Milaan San Remo. Het is wel een streep door de rekening, hè? Ja, absoluut. absoluut. Ik, uh, ik bouw er in ieder geval heel erg van. Want, uh, ja, eindelijk uh, ben ik echt in vorm op het juiste moment. Uh, de, de belangrijke wedstrijden komen eraan. En uh, ja, net op dat moment uh, zul, je, zul je zien dat er dan zoiets gebeurt... Ja, in ieder geval de komende wedstrijden op zijn minst weer twijfelachtig zijn of ik kan starten. Ja, want daarover gesproken, 1 april, Ronde van Vlaanderen. Haalbaar? Uh, nee. Een week Altijd later, Parijs, roubaix uh, Laten we het hopen. Mo Moet ik je nog sterk te wensen met slapen vannacht of valt dat mee? Uh, ik vrees dat het pijn gaat doen, ja. Ik weet dat ik er wel een paar keer zal, uh, zal wakker worden. Dus uh, mis misschien is dat oké. Okay. <laughs> maar is verzorging van moeder de vrouw nabij? Nee, wel van de ploeg uit. Ik ben oh, okay. in het hotel van de ploeg. Dus uh, dat, wel. dat is ook een uh, goede verzorging. Oké, okay. ik wens je veel sterkte, Koen, dankjewel hè. Dankjewel. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je staat net rustig op je sokkel.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 De mooie sokkel aan. Je staat er net of iemand vraagt Hoe is je huwelijk misgegaan?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 Staan. Je ziet je vijand veel beter komen hier dan daar bij jullie. Oh. Thomas Agda en Paul de Munning van hun nieuwe album Het Heerst en Voetstuk staan. Hockeybondscoach Paul van As... heeft de iconen Teun de Nooijer en Take Takema... weer teruggehaald bij Oranje. Begin dit jaar zet hij het duo nog uit de Olympische selectie... omdat ze voor een blokkade in zijn verjongde ploeg zorgden. Van As legt uit waarom hij de Nooijer en Takema... nu weer bij zijn selectie heeft gehaald. Wij zijn op winterstage gegaan met de groep. We hebben het daar goed gedaan met de groep die er was. Um, alleen... We hebben de drie sleutelwedstrijden tegen Australië uh, in hun huis, nummer één van de wereld, in Australië. Helaas alles met één doelpuntverschil verloren. Um, conclusie ook, een beetje kwaliteit kwamen we ook nog wel ergens tekort. Mm. Nu hebben Teun en Taken natuurlijk een bekende hockeykwaliteit... De reden dat ik ze uh, bedankt heb na de Champions Trophy, of dat daar, uh, na die periode de beslissing genomen om te zeggen... het moet nu echt anders, omdat ik er echt van overtuigd was dat het anders moest. De zaak draaide te veel op routine. Uh, men kwam niet uit een comfortabele positie. Uh, uh, de dingen gaan zoals ze al honderd jaar gingen. Maar daarmee gaan we het niet redden. En ik voelde dat we terugvielen in oude gewoontes. Ik heb ze ook. Tuurlijk heb ik gesprekken met ze gehad. Tuurlijk heb ik na de EK evaluatie gehad... Tuurlijk heb ik mijn taken op heel veel posities geschoven. Ik heb taken zelfs in zijn kracht willen zetten op de Champions Strophy. Tuurlijk heb ik met Teun gesprekken gehaald, ook in, in, in Australië. En het resultaat was, we, gaan op, nou, we zijn op de weg terug en niet naar boven. En ik zou het, met, ook met de kennis van nu, dat ik ze er weer bij hou, toch weer doen. Want er moest echt wat gebeuren. In de tussentijd heeft mij, wat mij positief verrast heeft, is de reacties van Teun en de reacties van taken. Geen rancune ze hebben gezegd, oké, okay, dan laat ik mijn stik, stik nog maar spreken. Dan laat ik zien dat ik erbij hoor. De deur is dicht, maar ik kijk, maar, uh, we kijk, ik kijk wel. Ze wisten dat we een gesprek zouden hebben in maart. Zodat dus ik ze wel zou blijven volgen. En ze hebben op de juiste manier eigenlijk een zelfreflectie gedaan. Wat bleek in de gesprekken die ik met ze heb gehad? Dat die zelfreflectie zo was dat er geen sprake van is... van deze bondscoach, dat is mijn slechtste coach mm -hmm. ever. Nee, uh, hij is niet gek geworden. Ergens begrijp ik wel waar ik mis zat ergens begrijp ik wel dat ik mezelf niet meer maximaal aan het uitdagen was. Ergens begrijp ik wel dat ik niet mijn bijdrage leefde... wat eigenlijk van mij, binnen, met, gezien mijn status, van me verwacht wordt. Dat gecombineerd. Uh, en ik heb er een relatie met teun, een relatie met taken... en een verantwoordelijkheid naar die groep. Maar dus dat gecombineerd dacht ik... nou, eigenlijk moeten ze nu... dit is nu eigenlijk waar ik een jaar lang mee bezig ben geweest om zo ver te komen. Nu, is de, nu is zijn de partijen zo dat, ze, dat we open en eerlijk met elkaar om de tafel zitten. Er is dus meer dan ruimte om die toekomst in te gaan. Nou moet ik ook wederom het lef hebben om die toekomst voor hun mogelijk te maken. En in het belang van Nijls Hockey en het belang van taken heb ik gezegd, kom je maandag maar weer bij. Je hebt ze natuurlijk gesproken uitgebreid de afgelopen week. Hoe reageerden ze? erg enthousiast. Blij dat ze een kans krijgen. Ik heb ze uitdruk, uitdrukkelijk gevraagd, uh, nu uitspreken als je denkt dat er met mij geen ruimte is of dat er dingen zijn die we nog moeten bespreken. Er was geen sprake van wat ik net ook al eerder heb gezegd. En ze zijn blij met de kans. Jouw positie als bondscoach, heb je het idee dat je ongeloofwaardig bent geworden? Nou, absoluut niet. Uh, want ik ga van een aantal basisprincipes uit. Teambelang gaat voor het individuele belang, heb ik altijd al gezegd. Uh, voor de interne naar die groep toe. Uh, omdat ze ik dat echt ook niet alleen verkondig, maar ook uitvoer... en ook niet de moeilijkste sit uh, beslissingen niet schuw... weten ze dat ze een eerlijk, echte eerlijke kans hebben op, op selectie... als ze aan die voorwaarden voldoen. Dus daar zit, geen, daar zit helemaal geen ruis. Naar nou, teunen en taken zelf ook niet, want nou, dat, die zijn blij dat ze de kans krijgen... En, die hebben de boodschap die toch echt wel begrepen. Uh, de enige is de buitenwereld. En dat hangt eraf van hoe, hoe mensen, hoe de schrijvende pers uh, me neerzetten enzovoort. Maar eerlijk gezegd is dat ondergeschikt aan datgene wat ik nu denk ik doe... in het belang van het Nederlands hockey. Voel je je beschadigd? Nee, beschadigd is een groot woord. Mm. Het is wel, was wel nieuw wat er op, op je mm. afkomt. En um, um, alles wat het Nederlandse hockey betreft, uh, uh, dat doet me dan wel pijn. Want uh, ik, ben, uh, ik heb een enorm hockeyhart wat dat betreft. Alles wat mijzelf betreft, dat kan ik wel naast me neerleggen. Teun, ik even terug naar een Zelftal. Je hebt het ook ongetwijfeld in de groep besproken toen ze er niet bij waren in Australië. Uh, en nu moet je de groep natuurlijk weer vertellen dat ze er weer bij zitten. Hoe heeft die groep gereageerd? Ik heb dat gisteren na de tweede training heb ik dat, uh, verteld. Uh, rustig. Uh, ja. Ik heb ze uitgedaagd ook. Uh, de mensen die, ik, we hebben natuurlijk in Australië gesprekken gehad. Ook zij, de groep, en zeker de oudere spelers in de groep, hebben ook een verantwoordelijkheid richt, richting teun en taken. Hebben hun ook niet aangesproken op een aantal zaken. Dat is ook het totale probleem. Dat, dat te veel iedereen denkt, gaat voor zijn eigen selectie. En je moet toch, ja. en ik wil dat we het toch met elkaar echt verbinden. En ik daag ze dus nu ook uit om, ook al zou het kunnen gaan van je eigen positie toch vol mee te gaan en vol uh, energie te leveren... aan de intertrainingsperiode die voor ons staat. Het moet nu op het veld gaan gebeuren. En, uh, we zijn nu uh, deze week aan ons eerste trainingsblok begonnen. en uh, nou ja, Dat is fantastisch. Ik verheug me erop om uh, lekker veel op het veld te staan. Want maandag uh, gaan ze weer mee trainen? Maandag doen ze weer mee. Paul van As in gesprek met uh, ons allerlei Tim Steens. Uh, de twee mannen zelf, Take Takema en Teun de Nooier, waren nog onbereikbaar voor commentaar. Ze voetbalden samen bij Barcelona en in Oranje. Ze zijn vrienden en zondag staan ze tegenover elkaar. Voor het eerst als coaches van PSV en van Ajax. Frank de Boer en Filip Cocu. We zochten ze zo op, allereerst de boer, over zijn vriendschap met Cocu. Nou, in eerste instantie met Neil zelf. al. Eigenlijk heel close zijn we geworden bij, bij Barcelona. We waren uh, roomies, zoals we dat noemen in voetbaltermen. Uh, kamergenootjes uh, in uitwedstrijden. Of uh, thuiswedstrijden zaten we trouwens ook in het hotel vaak. Dus, uh, we hebben heel wat uren samen gezeten eerlijk gezegd. En, en daarnaast hebben we die vriendschap eigenlijk uitgebouwd ook door uh, eigenlijk de vrouwen die heel goed met elkaar konden opschieten. En de kinderen en uh, op een gegeven moment wonen we ook 500 meter van elkaar uh, vandaan in de, in de straat. Die vriendschap hè? en het feit dat het zo klikt. Kun je aangeven wat dat is? Deze karakters, waarom die bij elkaar passen? Nou, ik denk dat we allebei dezelfde interesse hebben. Natuurlijk houden we van voetbal, houden we houden van sport, houden we houden van winnen. En we houden van kaarten en spelletjes en uh, ja, eigenlijk dat hebben we samen met Kluivert en Reiziger hebben we dat in het trainingskamp eigenlijk niet anders dan alleen maar gekaart eigenlijk. En, uh, en, en met... dan waren jullie een duo? Nee, we waren eigenlijk uh, alleen altijd, maar uh, Kluivert en Reiziger uiteindelijk die moesten altijd betalen ons. <laughs> en, en als het gaat om fanatisme, want je hoort het altijd inderdaad van voetballers, met die spelletjes dan wil men altijd winnen, maar wie was er dan nog weer fanatieker voor je gevoel? Nou ja, <laughs> ik heb een bijnaam gekregen in die, in die tijd. En Karsten uh, Janker, misschien ken je die spits nog uh, van bij hem. En omdat ik altijd zat te janken, zeg maar, dat ik geen goede kaarten kreeg. Maar uiteindelijk wel Bon, uh, hebben ze me Karsten genoemd eerlijk gezegd. En, maar uiteindelijk was het zo erg dat uh, Filip eigenlijk wel die trofee uh, ging overdragen. Dus uh, eigenlijk zijn we Karsten 1 en Karsten 2 op dit moment. Als je kijkt dat hij nu, hij is in dit avontuur gestapt, de club heeft er nadrukkelijk beroep op hem gedaan. Eigenlijk wilde hij het wat rustiger aandoen. Vind je het een logische stap dat hij dit nu toch gedaan heeft gezien zijn verantwoordelijkheid richting de club? Ja, maar ik denk dat het vooral de verantwoordelijkheid, wat je heel terecht zegt, voor de club een PSV hart, zoals ik een ijshart heb. En als PSV hem nodig heeft, dan, dan zal hij daar uh, zeker in gaan springen. En dat heeft hij gedaan en hij weet ook wel wat zijn kwaliteiten zijn. Dus ik denk zeker dat, uh, dat het een goede zaak is voor PSV. En wat zie jij momenteel aan PSV anders? Wat zijn nu al de invloeden van Koku richting zijn ploeg? Nou, ik denk dat ze iets te spelen. We hebben Labiat natuurlijk als rechtshalf geposteerd. Wat hij eigenlijk het hele seizoen niet heeft gespeeld. Dus dat zijn eigenlijk de, de kenmerken dingen. Zie je hem straks weer, weer een stapje terug doen. Dat heeft hij aangegeven. Hij wil dan in principe richting die A1. En dat is ook eigenlijk wel de verwachting. Maar ik kan, kan me ook voorstellen dat dat weer moeilijk is juist. Als je deze ervaring meepakt. Nee, maar ik denk dat hij juist... Dit is denk ik heel belangrijk voor, voor hem. Maar ik denk dat hij zijn pad wel heel zorgvuldig heeft uitgestippeld. En hij hoeft niet zo nadrukkelijk direct op de voorgrond. Hij kiest echt zijn momenten. Ik denkt, oké, okay, nu ben ik er echt uh, klaar voor. En hij heeft nog nooit echt voor een groep gestaan. Nu moet hij dat uh, echt daadwerkelijk doen. En ja, Ik denk dat hij voor de club denkt, nou, als er eerst nog een, uh, een goede trainer komt. En over twee, drie jaar. Uh, ja, en ik heb het gevoel daarvoor. Uh, dan zal ik het wel willen overnemen. Maar op dit moment misschien nog niet. Toch uh, denk ik dat jij, uh, dat moet je ook zeggen natuurlijk. Uh, op dit moment nog wel de betere trainer bent. En dat jouw Ajax gaat kampioen worden. En ook zondag winnen. Waarom? Nee, ik heb veel meer ervaringen. Nee, maar. Uh, uiteindelijk ja. Wij spelen thuis en wij kunnen tegen hun een aardig tikje uitdelen, hopelijk. En, ja, PSV blijft met AZ en 21 gewoon uh, net als ons uh, een van de favorieten die uh, kampioen kan worden. En gezien die vriendschap kun je nog weer meer in hem verplaatsen en dat je in die zin een slimmigheidje gaat bedenken, omdat jij al weet dat je denkt te weten wat Cocu gaat doen. Nee, maar, ik denk, maar dat is denk ik de kracht van ons beiden: dat we daar ons daar niet laten door beïnvloeden. En, uh, hij weet uh, donders goed hoe wij spelen en wij weten donnersgoed goed uh, hoe zij spelen. En dat is ook de kracht zeg maar, van, van beide teams: dat we eigenlijk niet eigenlijk aanpassen aan de tegenstander. Ik denk uh, uiteindelijk uh, de beste mag winnen. En dan kom je hem tegen zondag? Uh, misschien heb je daarvoor nog contact, ik weet het niet. Uh, ga, je, ga je nog bellen en anders voor die wedstrijd? Hoe gaat het dan? Nee hoor, ik, ik ga hem niet bellen. Ik, ik zal hem tijdens, uh, voor de wedstrijd zal ik hem natuurlijk uh, wel spreken. En na de wedstrijd ook. Dat gaat gewoon goed. Het gaat niet ten koste van die vriendschap. Dat zal nooit ten koste van de vriendschap gaan. Nee. Frank de Boeg in gesprek met Martin Vriesma Zondag dus om half vijf Ajax-PSV. En Cocu is met PSV nog ongeslagen. Gelijkspel tegen Valencia. Weliswaar uitgeschakeld in de Europa League. En inmiddels twee overwinningen. Joep Scheuder zocht hem op. Filip Cocu vanmiddag op de hertgang in Eindhoven. Bestaat er een vriendschap in de voetbalwereld? Ja, Zeker ruimte voor vriendschap in de voetbalwereld. Het is ondanks dat je misschien wel wat vaker misschien verkast van de ene plek naar het andere. Eh, niet altijd even makkelijk om alles te onderhouden, maar er is zeker ruimte voor vriendschap. En... Ook zonder praten over voetbal. Ja, ja, ja, je bent de hele dag al eigenlijk bezig met het uh, spelletje. Dus het is wel uh, soms wel eens aardig om over andere dingen te praten. Dat deed je bijvoorbeeld in Barcelona met Frank de Boer denk ik ook, of niet? Ja, we wonen daar eigenlijk vlak bij elkaar en maar uh, geregeld bij elkaar over de vloer. En dan gaat het ook wel over andere dingen dan over het voetbal. A1 uh, heeft Frank de Boer gedaan. Jij volgens mij toen ook bij AXP-SV. Uh, die ontwikkeling van plotseling hoofdtrainer worden... maak jij ook mee zeer parallellen? <coughs> volgens mij wel. Ja, er zijn wel wat parallellen. Uh, natuurlijk allebei bij Nels zelf al uh, als assistent gezeten. Ik denk dat Frank is ietsje eerder begonnen met, uh, met zijn trainingscarrière. Hij heeft uh, wat langer de A1 gedaan. Ikzelf maar heel kort. Uh, maar ik denk wel dat, dat hij ook de geleidelijke weg heeft, uh, heeft gekozen als, als coach... En uh, dat probeer ik ook te doen. Het is toch ook het beste? Ik weet niet, het is moeilijk te zeggen wat goed uh, of slecht is. Maar ik denk dat je eigen gevoel het belangrijkste is om, om te ervaren of je, of je ergens klaar voor bent of niet. Het kan voor iedereen anders zijn. Ja. Hoe vind je dat Frank het doet? Zo, hij is nu een jaar, dan zie je hem op tv, zie je hem trainen, is een beslissing. Hoe vind je Ik vind dat hij uitstekend uh, bezig is als hoofdtrainer. Uh, hij, straalt, hij straalt ook veel uit uh, fanatisme, maar ook een bepaalde rust. Tactisch sterk, komt altijd goed over. Dus, het uh, nee. is nou, belangrijk dat je in de top hebt gespeeld. Is dat nou belangrijk, jij, 101 geloof ik, Interlands, Frank 112? Is dat essentieel? Nou, ik zal niet zeggen dat, uh, dat, dat je geen goede trainer of, of op topniveau zou kunnen werken als je dat niet hebt meegemaakt. Maar het is wel een groot voordeel als je het wel zelf ervaren hebt. Misschien ook in het overbrengen naar, uh, naar je spelers. Je kan uit eigen ervaring praten, ja. voorbeelden geven. Dat is wel een voordeel. Los van de resultaten die altijd belangrijk zijn. Wat vind je nou meer belangrijk jijzelf als, uh, als trainer zijnde in relatie naar je spelers? Ik denk dat, uh, dat de goede communicatie naar je spelers, dat dat op dit moment heel erg, heel erg belangrijk is. Ja. Meer dan vroeger? Meer dan vroeger. Vroeger ja. was het ja. gewoon, jij hebt trainers gehad, Filipje speelt zo, zo, zo. Ja. ja, dat is veranderd. Dus meer één-op één aandacht uh, uh, voor de individuele speler. Uh, zowel uh, in de communicatie, maar ook, ook op de trainingsvelden. Dus je ziet veel meer per linies of individuele uh, trainingen. En ik denk dat het wel veranderd is met uh, een aantal jaren uh, terug. Ja. Je kunt ook te veel praten in het algemeen. Moet, oh ja. je, ook, met, moet je ook voor waken. Hè? Ja, soms heb je de neiging om, om te veel en te lang te praten, dus dan moet je, dan moet je ook weer voor waken. Ja. De je balans je? moet goed zijn. Ja. Je hebt jeugdtrainers gehad, je hebt vergaal gehad, je hebt advocaat gehad, je hebt Hidding gehad. Uh, je gaat niet waarschijnlijk zeggen van, nou daar heb ik heel veel van opgestoken. En toch zoek ik wel iets van, wa waar, kun je, waar kun je enthousiast over zijn, over iets? Is dat de gedrevenheid van een advocaat? Is dat de laid-back van Guus Hiddink? Kun je daar iets, probeer er iets over te geven? Nou, maar ik, ik denk dat je zelf al kenmerken aangeeft van bepaalde trainers die, die je als speler ervaart. He, de, een bepaalde kernkwaliteit, het fanatisme bijvoorbeeld van de advocaat, die of het nou een training was of, of een wedstrijd, aan de, aan de aanstekelijk? De, ja, ja, die brengt dat over. En een Hiddink die, die een hele kleedkamer als geen ander kan managen, iedereen op de juiste manier kan raken. En Een en, vergaal bijvoorbeeld, die ik zelf meemer in Barcelona in, in de oefenstof, eh, zodat ik, ik voel als speler dat je gewoon ja, een, beter, een betere voetballer wordt in een tactische benadering. Dus iedere coach heeft eigenlijk wel zo zijn, ja, zijn speerpunten. En die je, die neem je mee. En, ja. Waar ligt de sleutel van het succes zondag? Waar gaat het om draaien? Het gaat, in de toppers draait het altijd om de details. Ja. Dat is een, is echt, dat een vrije de, trap? Bedoel dat, je dat? Een corner? Nou, daar, daar een zou foutje? Het, ver, het is een vergelijking met een Europese wedstrijd... Of, eh, of een Champions League of Europa League. De kleine dingen die zullen doorslaggevend zijn in een topwedstrijd. En dat kan een vrije trap zijn, dat kan een corner zijn... Dat is vaak uh, de sleutel van de wedstrijd. Philip Cocu en Frank de Boer ze kennen elkaar dus door en door. We zijn benieuwd. Zondag Ajax PSV. Voor Jilert Anema, coach van de Bamploeg is na het zilver van Bob de Jong vandaag op de 5 kilometer. Morgen de belangrijkste dag op de WK-afstanden. Op de 10 kilometer zullen zijn schaatsers Bob de Jong... Jorrit Bersma en Bob de Vries in actie komen. Verslaggever Steven Dadenboud wilde graag met Anema vooruitblikken... op die wedstrijd, maar het gesprek ontaarde al snel... in een soort dierenmanieren. We hebben twee stabij's, twee hele lieve beesten. En uh, ja, die twee honden die, uh, ze zijn uh, eigenlijk door mensen drie keer teruggebracht naar de ziel. Omdat een uh, ja, stabij heeft een hele duidelijke baas nodig. En uh, ja, blijkbaar uh, waren ze dat niet voor die honden. En daaruit ontstond onzekerheid. Die beesten waren heel erg onzeker. Die ene was ook, uh, ja, die, die begreep het dan niet en dan beet hij. Ja, en dan, dan bijt ik terug. En een, wat harder dan dat hij bijt. Wacht even, dit is een, een soort geval van man bijt hond, dit? Nee, ja, man bijt hond, ja. Ja, dan pak je hem vast en dan... Uh, en dan... Hij, hij, viel, hij viel jou aan dus? Nee, hij beet. Ik, ik duwde hem weg, zo van en nou ga je weg. En toen gaf hij mij een knauw en beet door mijn hand. En uh, dan, uh, dan is hij voor mij. Ja, want wat deed jij toen? Nou, dan pak ik hem vast en dan druk ik hem op de grond tot hij zich overgeeft. En waar pakt hij hem vast dan? Bij de keel. Bij de keel. En die druk je dicht. En als hij zich nou, zich nou niet had overgegeven? Ja, dan uh, mede best man win. Het is echt een gevecht dus met, je, met, je, met je honden om ze maar in het gareel te krijgen eigenlijk. Ja, dat, goed, dat, dan heb je hem net heb je hem anderhalve week en hij, hij, weet nog niet, uh, hij was helemaal niet beleerd. Hij kende zijn naam niet eens, reageerde er niet op, was anderhalf jaar oud. Niet, uh, ja, uh, gedomesticeerd, zeg maar. En uh, ja, we zijn een jaar verder en het is zo'n schat van een beest. Het is zo'n lief beest. Ja, hij loopt helemaal in het gareel. Ja, nee, maar het, hij was het ook waard. Want dit voel je dan al wel, dat het wel een lief beest is. Maar dat het gewoon helemaal uit onzekerheid is. Nou, voel je deze waarschijnlijk uh, al aankomen. Maar kun je dan een, een parallel tussen trekken? Tussen een hond in het gareel krijgen en... Uh, en het gareel laten lopen en een schaatser uh, het maximale uit zichzelf laten halen? Ja, je doet wat, uh, wat goed is, zeg maar, denk ik. Hè. Je probeert te doen wat goed is. En ja, een trainer die moet zich aanpassen aan de situatie. En die moet proberen eruit te halen wat erin zit. En hoe meer situaties dat jij aan, aan kunt passen, denk ik, hoe beter de trainer je bent. En uh, ja, dit waren dus wilde honden. Die honden van jou, zijn, zijn die schaatsers van jou ook wilde honden die af en toe... Zou even naar links en even naar rechts gedeeld moeten worden. Van, van daar moeten jullie heen, die kant moeten jullie op. Nou, ik heb meer de neiging als ze dus uh, naar links gaan... terwijl het rechtdoor moet zijn, om ze een drukketje extra naar links te geven. En als ze naar rechts toe willen terwijl het rechtdoor is... dan geef ik ze een extra drukketje naar rechts toe. Om uh, dan heel duidelijk te laten voelen... dat dat niet de kant was waar ze eigenlijk uiteindelijk heen moeten. Om zich heel hard het hoofd te laten stoten. Nou kijk, als jij, uh, je moet het zo zien. Als jij nou een avondje wilt stappen... He, en het moment uh, is eigenlijk niet daarvoor. Dan ga ik heel gezellig met je mee. En dan hoef je niets te betalen, zeg maar. En dan wordt het heel later. het wordt hartstikke gezellig. En je staat met een houten kop op. En je rijdt geen deuk in een pakje boter op een belangrijke wedstrijd. En dan kom ik in de evaluatie zeggen van. Zou dat misschien ook kunnen? Omdat wij toen zo gezellig gestapt hebben. En dan zeg ik: Ja, hallo, je betaalde zelf mijn bier. Ja. Whisky. Ja. Berenburg. Ja, klopt. En desondanks. Dat is vals. Oh, nee, dat denk ik niet dat het vals is. Dat is niet vals bedoeld. Nee, maar zo gaat het dus echt. Dat is jouw manier van, van aanpakken? Nou, dat is mijn heilige overtuiging, ja. Zou je dat ook doen als Bob de Jong vanavond zou zeggen? Van, uh, laten we eens even Heerenveen gaan? Mm, Bob de Jong is een uh, gearriveerd sporter, zeg maar. En uh, dat ligt toch wel even anders. Maar goed, een andere pupil, Jorrit nou bijvoorbeeld? Ja, dan gaan we Heerenveen in. Dan ga je mee. Ja, dan ga ik mee. Dan neem je extra flappen mee? Gevulde portemonnee? <laughs> ja, dan gaan we, gaan we stevig in de rol. <laughs> Jeloos Anema van de Bamploeg, we zullen zien morgen. U kon er niet omheen de afgelopen dagen. U kunt er ook niet omheen. Langs de lijn zendt zondag voor de tienduizendste keer uit. Jaar in, jaar uit, dagelijks op de radio. En dat sinds 1 januari 1967. 45 jaar lang sport op de Nederlandse radio met veel, zeer veel hoogtepunten. En langs de lijn. Hoe was het ook alweer? We gaan een beetje terug naar de tweede bestelling van de Hunsrug. Hier gaan we de Hunsrug in. We horen de pandenpiepen, dus goed teken. zit aan de buitenkant. en de gas erop. Ontzettend en ik probeer nou heel normaal te doen. Maar een mens in angst. Dat vraag ik je toch af want dit is 1975, oh, oh. oh. toen liet Willem Ruijs zich rondrijden in een raceauto op het circuit van Zandvoort. Een van de bekendste presentatieduo's van Langs de Lijn was toch wel Willem Ruijs met Koos Postema. Koos, goedenavond. Goedenavond. Wat, wat voor duo waren jullie? Ja, nou je had Johnny en Rijk en je had ons eigenlijk. Hè? Ja, ja. Nee, nee hoor, nee, dus mensen leggen daar wel erg het accent op. Maar ik denk dat we een duo waren. Dat, uh, ja, dat, dat is vaak toeval, maar dat heel goed bij elkaar paste. De eerste keer dat we samen gingen al meteen. En dat is ja, zes jaar zo gebleven. En daarna met Felix Meurs hoe anders was dat? Ja, dat was... Nou ja, dat vond ik ook zes uitstekende jaren hoor, want die Murders is natuurlijk een geweldige radioman, altijd geweest, een heel lange, dat is hij nog. En uh, ja, dat, dat was ook wel wat plezier bij, maar hij was meer een, uh, ja, was wat, meer wat, wat zakelijker man en zo. En uh, Ruis was toch meer een artistieke jongen, en, uh, die wat eerder in de geintjes uh, wilde vluchten. Je zult ongetwijfeld veel mooie herinneringen hebben. Uh, wat, was, wat was de leukste, de gekste herinnering? Ja, er waren veel hele gekke herinneringen. Het, het, het, ook het rare Binnen altijd binnenkomen tijdens die tune. En dan hard goedemiddag zeggen, een beetje, een beetje plat Rotterdamse praten, bijvoorbeeld. Terwijl ik dan keurig al die wedstrijden zat op te lepelen in, in de kop van de uitzending. Dat was alweer moeilijk, dat gaf alweer, dat gaf alweer moeilijkheden. En uh, ja, de allerleukste Kijk, die, die grapjes waar de mensen het nu veel over hebben... die zijn ook niet zo moeilijk meer terug te halen, niet zo makkelijk meer terug te halen omdat uh, die, die ontstonden eigenlijk op die momenten. Hè? Uh, ik dacht vanmiddag toen ik dat Schaatsen zag, uh, ruis zou gezegd hebben, nou, de schaatsers hebben goed weer. Ja. Nou, dat dat, die dingen. Maar dat ontstaat bij hem, of dat ontstond bij mij, omdat je dan zit te kijken. En je, Jezus, zijn ze nou nog een Schaatsen? Ja. En, en Takema en uh, de Noyer zijn terug in de selectie. Nou, toen dacht ik, uh, zouden ze nou de AOW gewoon mogen behouden. <laughs> Ja. Of krijgen ze toch die uitkering van het NOC. Enfin, ja, dat soort dingen die wel of leuk, niet leuk, mislukte ook natuurlijk veel. Maar ze ontstonden eigenlijk doordat de gebeurtenissen die wij aangereikt kregen en die jullie nu aangereikt krijgen. Die sport die altijd weer spanningen oproept en teleurstellingen en vreugde en noem het allemaal maar op. De mens op zijn gezelligst eigenlijk als hij aan de sport bezig is. Ja, dat geeft materiaal. Tot kleine commentaartjes of grapjes of dingetjes. En die ontstonden ja, in de loop van de middag. En als je langs de lijn vergelijkt met toen en nu, hè, behalve dan de sterke duo op de zondagmiddag, wat, wat valt je nog meer op? <laughs> Nou, een van de eerste dingen, dat heb ik van de week ook een paar keer gezegd... ons geluk is geweest, boven jullie, zeg maar... dat wij alle voetbalwedstrijden op zondagmiddag hadden, tussen twee en vijf. Ja. Geen gezeur. Ja, soms, geloof ik, nak op zaterdag thuis. Eh, dat, dat is nog eenmaal het avondje nak. En ik geloof ook wel PSV al op zaterdag. Maar als die dus uitspeelden, waren alle negen partijen op die dag aanwezig. Dus dat gaf, dat gaf wel spanning... Tot en met. We zouden ervan dromen dat het nu weer zou gebeuren. Koos, we praten zondag verder. Ja, dat doen we zeker. Van 12 ja, het tot 7 in beeld en geluid. Heeft verloren. Ja, ja, het is inderdaad waar, ja. Ach. Straks trouwens met het Oog op Morgen hier op Radio 1 met Thijs van der Brinken. Langs de lijn is weer terug. Morgenmiddag vanaf 12 uur vanuit 10.30 met dag 3 van de WK-afstanden. Bedankt voor het luisteren en een zeer prettig weekend. Zondagmiddag van 12 tot 7.